Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Parijs is de openingsceremonie van de Olympische Spelen in volle gang. We gaan gelijk even naar hoe dat klonk net vanuit de Franse hoofdstad... ...waar de eerste landen al met boten in een parade op de scène te zien zijn. De eerste boten met atleten. Het zal gemengd worden dus. Niet eerst een hele ceremonie en dan uh, de atleten die hun entree maken bij de Olympische Spelen. Maar het zal een mix zijn van dat alles. Het is dus een openingsceremonie zoals hij nog nooit is geweest. In totaal gaan er 86 boten door de scène met alle sporters aan boord. Nederland staat samen met Peru op een boot. Dat schip vaart later vanavond pas voorbij. Twee tieners zijn veroordeeld voor onder meer het doodslaan van een man in Amsterdam. De jongens van 14 en 16 jaar gooiden een stoeptegel op zijn hoofd. Een dag later schopte de jongste dader in Tilburg een slapende dakloze tegen het hoofd, terwijl de ander het filmde. Ze hebben een jaarjeugddetentie en tbs gekregen. Een mogelijk geneesmiddel tegen Alzheimer wordt voorlopig niet toegelaten op de Europese markt. De risico's bij gebruik van het Amerikaanse medicijn zijn groter dan een mogelijk positief effect, concludeert het Europees Medicijnagentschap. Zo is er een kans dat mensen een hersenbloeding krijgen. Het middel is sinds vorig jaar toegestaan in de Verenigde Staten, Japan en China. Daar wordt het gebruikt bij de behandeling van een kleine groep patiënten die het eerste stadium van Alzheimer hebben. En nog altijd grote problemen voor twintig gezinnen in Enschede na het noodweer van afgelopen weekend. Ze zitten met flinke waterschade nadat het water naar binnen stroomde en zelfs via de vloer naar boven kwam. De bewoners zitten het liefst nu de hele dag in de tuin omdat ook de rioollucht binnen niet te harde is. Ik kan hier niet blijven als u hier de stank ruikt en dat ruikt u zelf ook, dan is dat niet te harde. Nee, dat kan ik bevestigen. Nee, het is echt ongelooflijk wat hier gebeurt, echt. Ik vind de echt, er heel verdrietig van, laat ik het zo zeggen. De huizen zijn van een woningbouwvereniging. Bewoners zijn boos dat ze niet geholpen worden. Het weer dan nog? Vanavond bijna overal droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen in het Noordwesten zon, in het Zuidoosten regen. En dan 21 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Nog altijd wat vertraging op de A10 West. Tussen Amsterdam West en Knappenkoemplein is het oponthoud 10 minuten. En op de A5 voor de aansluiting met de A10 ook ongeveer 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Je luistert naar Jilmer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Het nummer uh, Monkey Rant van de Foo Fighters... knallen wij iets harder dan ik nou, had verwacht de tweede uur in. Als u, Wie heeft nog, dat niet als u nog niet wakker bent. Ja, ik. Jezus, wat luister jij dan in je Nou, dit soort dingen. Wat meen je? Ik, ik, ik, ik vind het, vind ze leuk. Ja, maar maar kijk, het wel leuk. In die seizoen is een kijk, een kijk, nummer, van je oma. Ja, maar je uh, weet ook, bij mij gaat het van Taylor Swift... naar depressieve muziek, naar dit. Het gaat alle kanten op bij mij. Dat is heel raar. Ik wil de volgende keer een collab met Roxy Dekker en de Foo Fighters. Dat zou vet. dat is vet. Ja, ik heb deze uitzending dus de meeste muziek gekozen. Dat uh, weten jullie dus ook gelijk weer. In ieder geval, het is tijd voor het uh, tweede uur. En dit uur hebben we natuurlijk al een standaard irritatiefactor, Irritatiefactors, een erg leuke binnen. Zandvoorts kwartiertje. En nog heel erg veel leuke, gezellige, vrije invulling. Maar eerst dus het Zandvoort kwartiertje. En we beginnen even met een brekingdingetje. Twee brekingdingetjes. jouw ja, maar jouw brekingdingetje komt hierna. Ik heb twee, twee brekingdingetjes. Ja, ik ook. Ten eerste heb ik uh, Chris Zandvoort. Want die hebben in een interview met Viaplay gezegd... dat het zeer onzeker is of er ook na of nog een Grand Prix wordt gereden op het circuit van Zandvoort, omdat de contractonderhandelingen best wel eens ingewikkeld kunnen gaan zijn. Ja. En dan kijk je vooral een Mickey, vinden we dat jammer? Ja, uh, ja. ja, ik moet zeggen dat ik het wel jammer vind aan de ene kant, maar aan de andere kant, ik heb nu ook net acht maanden bij het circuit gewerkt, dus ik weet ook wel een beetje de inside, inside dingen. En ik zie ook dat het ook voor dat mij... Dat moet je nooit zeggen tegen een journalist. Nee, Dat je niet saai dingen weet. Nou ja, <laughs> uh, ik zit in het horeca gedeelte. Dus zoveel ja. weet ik nou ook weer niet. Maar ja, er zijn gewoon wat dingetjes. En uh, dat is gewoon jammer. Bijvoorbeeld nu ook met Formule 1. Het is allemaal leuk. En het hele circus is echt één groot feest en zo. Maar ja, ik zit nu wel weer vier weken zonder werk. Omdat ze dat aan het opbouwen zijn. En dan heb je ineens heb je niks meer te zeggen over iets waar je gewoon eigenlijk maar, vijf dagen in de week gewoon bent. Maar waar heeft dit dan mee te maken? dit? Waarom het nu niet doorgaat? Nog ah, een ja, keer. Ja, ja goed, waarschijnlijk is het, het gewoon tegen. een kwestie van geld. Want het is met Formule 1 is het altijd een kwestie van geld. Maar ze hebben toch niet te weinig? Ja, nou, Sucry Zandvoort... Sucry uh, mm, nou, Zandvoort is niet mm, te lachen in de dubbeltjes, hoor. Die hebben echt niet veel geld. Nee, Sucry antwoord zelf heeft geen geld. De investeerders wel. Die hebben het wel. Maar ja, die uh, gaan niet alles uh, financieren natuurlijk. Want okay. dat het, je praat over astronomisch hoge bedragen. Ja, ja. Dus... Ja, uh, okay. ja nou ja, ik... ik aan de ene kant heb ik het wel weer aankomen. En, en we hebben onze lol gehad. Hè. We hebben ruim ja. vijf jaar lang Formule 1 weer terug gehad. It, uh, je bevestigd. kan zeggen, ik wil het wel meer en zo. Maar, maar dat is nog niet bevestigd. Hè? Het zomer kunnen dat het contract net op met dat ja, Horka nou ja, gewoon uh, doorkomen. Dan is het ook gewoon Hoezé, weet je wel. Ja. Maar ja, ook de nieuwe technieken en zo. Is, ja. Formule 1 is, is, is leuk en het is spannend. Maar het is. ik heb toch meer lol gehad met de historic Grand Prix dit jaar. Want ja, dat... daar heb je echt de klassieke shit. En het is allemaal... Eigenlijk zoals ja. het hoort. En het is georganiseerd door voor zelf. Dus het is allemaal veel gezelliger. Het is veel leuker. Het is, een, het is geen groot circus. Het is gewoon allemaal leuk, lief, gezellig, aardig. één ja. Ja, groot feest zeg maar, op zijn eigen. En het is niet een circus wat extern is. En wordt ineens overgenomen. En je hebt niks meer te zeggen op je eigen turf. Ja. Weet je, dat, is, dat is gewoon jammer. Ja. En uh, misschien dat voor dat zelf ook kent. En dat ze dan zeggen van ja, van ons hoeft het ook niet meer. En uh, ja. ook met een directeurwissel volgens mij laatst. Ja, ik weet ook niet hoe, dat, hoe het daarmee zit. Uh, nou, ja. zo. We gaan wat weer... wat, wat ja. nog een klein beetje goed is om te benoemen, is dat er uh, twee jaar geleden is besloten door uh, uh, de, voor de gemeenteraad... Om een, uh, om een ticketbelasting te heffen op uh, grote evenementen vanaf 10.000 mensen. Nou, dat is nu alleen nog maar het circuit en de Formule 1. Ja. Ja. Uh, en dat ze toen hebben aangegeven en dat daardoor ook wel een beetje verhoudingen op scherp uh, komen te staan vanwege die maatregel. En toen ook wel hebben aangegeven van ja, jongens. Als we nog door willen, dan is dit wel een hele slechte maatregel om te nemen. En die is sinds vorig jaar, geldt Of nee, die gaat, vanaf, die gaat vanaf komende keer gelden, uh, de, de ticketbelasting. Dus het zou kunnen dat daar iets... Uh, nee, ja, mee. Wat gewoon vooral het argument was, is natuurlijk van ja... Uh, Zo'n evenement kost geld. In heel veel landen waar de Formule 1 plaatsvindt, is er overheidssteun. En Maar dan echt vanuit de zeg maar, landelijke overheid van een land. Ja. Dat is hier al niet zo. En dan gaan nee. jullie ook nog belasting eroverheen gooien. Dat was een beetje het argument. En nou ja... Vanuit de politiek kan ik alleen maar zeggen, daar kan ik me wat bij voorstellen. Uh, ongeacht wat je er lokaal van vindt. Want dit soort dingen moet je benaderen vanaf zeg maar, het internationaal perspectief. Want het is een internationaal evenement. Maar ik zou het heel jammer vinden. Ik hoop, ik hoop dat maar, het stiekem sorry. toch blijft. Maar overheidssteun voor Formule 1 vind ik ja. wel best nou, wel maar, ver gaan hoor. Maar dat, dat zeg je. Maar kijk, uh, uh, bijvoorbeeld een, een honkbalweek in Haarlem. Dat wordt ook gesponsord door de provincie en weet ik veel wat. He, en en maar uh, een Olympische 1 is Spelen. Super slecht voor het milieu, maar dat valt heel erg mee. Want dat denken mensen, maar kijk, de auto's zelf ja, die gebruiken uh, uh, natuurlijk. Uh, die, die, die gaan op, op, op gas en weet ik veel voor, wat voor brandstoffen. Maar um, de, door het hele plan, zeg maar, het verkeersplan hier naartoe, gaan er minder mensen naar zo'n wedstrijd met lagere uitstoot, zeg maar, dan elke andere wedstrijd, een voetbalwedstrijd bij wijze van spreken, met alle parkeerplekken die daar gevuld worden, leveren meer CO2 op dan een Formule 1. Weet je, dus uiteindelijk... Uh, dan kan je een probleem gaan maken van elk evenement, zeg maar. Hè? Maar het, ik vind ook dat het zo zit. Daar Kijk, um, even tussenin. Tuurlijk levert de Formule 1 CO2-uitstoot op. En dat is een ding, um, vinden sommige mensen. Um, nou, wat, best wel veel Nou, wat ik daar mensen. persoonlijk van vind, Dat laat ik even in het midden. <laughs> maar daar gaat het verder niet om. Als de dus Formule 1 niet naar Zandvoort komt... gaan ze diezelfde race rijden op een andere baan... waar iedereen met de auto naar het circuit toe gaat waar de CO2-uitstoot net zo hoog nog veel hoger is... Dus waarom kunnen wij dan niet als land van profiteren nou ja, dan? Precies, en, en hoe ik het zie met dit soort dingen is juist... natuurlijk ja, willen we toe naar zoveel mogelijk CO2-neutraal... zoveel mogelijk vergroening, maar dat denk ik juist... dan moet een circuit, hè, en dan niet per se dit circuit... maar gewoon in het algemeen, moet juist de uitzondering zijn... op de regel waar ze zeggen, hé, hey, maar dit is zo leuk... dit is een dusdanig uh, bijzonder... Uh, en een dusdanige uitzondering. dat wij spreken hier als enige nog, nog wel mag. Zeg maar. Ik denk ja, dat, maar dat dat veel denk, ja. logischer is. Ja, we moeten wel ja, maar blijven ja, barbecuen. Ja. ja, precies. Het is ook een beetje, dat is ook een beetje een argument van. ja, maar. Uh, vliegen is ook nodig, want iedereen wil graag op vakantie. Nee, nee, nee, nee. Vliegen vind ik heel nee. anders. Nee, ja, vliegen vind ik weer heel anders. Nee, ik nee, vergelijk het argument daar wel even. Nee, want vliegen mee. is iets heel uh, praktisch. Je moet gewoon van A naar B. Dat is weer een hele discussie op zichzelf, zeg maar. Dit nee. is gewoon puur van. als wij als Nederland zeggen, wij willen auto's. Hé, dit gaat om auto's. We willen dat dat vergroent. Dan zou ik zeggen, nou jongens, laten we dan echt letten met elkaar op zoveel mogelijk uitstoot. van letterlijk onze auto's, de passagiersauto's verminderen, zeg maar, van ons OV, noem maar op, zeg maar. maar al die dingen aanpassen. En dan zou dit de uitzondering maar wij kunnen de zijn even, omdat het ja. niet per jaar ja. Nog even tot slot, want de is natuurlijk wel geweest vanuit de gemeente. Bijna 6 miljoen euro. Dat is echt heel veel. Dat is nou ja, Zandvoort is heel rijk, maar dat is nu dat is bijna, uh, bijna meer dan het overschot wat we nu hebben. Dus gewoon 6 miljoen euro is, nou ja, ik weet niet, bijna de hele begroting voor een jaar. Um, en het is ook maar gewoon een sportevenement. En, en, en dit evenement heeft wel laten zien, oké, okay, als de overheid niet helemaal bijspringt, dan lukt het ook. Want sponsors zien er geld in, investeerders gooien al hun geld erop. Nee, dat is waar. En dan zo'n plan ja. met het verkeer is natuurlijk heel mooi... Maar ja, wat ik dan weer denk, dat geldt dan voor vier dagen. Uh, en de NS heeft natuurlijk ook wel zomerdienstregeling dat ze meer rijden. En er zijn ook investeringen in het spoor gedaan, waardoor alle dingen nu beter werken. Maar ik denk ook op drukke dagen, tijdens hittegolven en zo, dan staan we hier allemaal met de file. En, want dan leeft het parkeren geld op. Dus er wordt ook nu niet echt nog nagedacht over... Nou. Zullen we ook gewoon het hele jaar door misschien in de zomer? Nee, maar zo bedoel ik hem. Als in, ja. Dat is dus schadelijker, als je dat dan wil hebben over ja. uitstoten, hè, dan ja. een Formule 1. Zo bedoel ik hem eigenlijk. Dus als in, ik, ik vind dat ik argument, zei, ik snap, ik snap ik het van een buitenstaander, hè, als iemand uit Haarlem. Maar als je het gewoon heel concreet bekijkt, ja, nou, wat, ik, ik, wat ik gebeurt er ook, hier? want ik woon er 50 meter vandaan en het is niet echt heel grappig. Nee, ja, het, is, het is druk. Dat klopt. Ja, je moet, je moet er wel mee willen dealen. Want, want de wijk waar ik woon is gewoon helemaal afgesloten. Eens. Nee, maar maar daarom, daarom zijn die peilingen... en weet ik veel wat... en constant onderzoek doen, willen mensen het nog wel? Dat is natuurlijk wel heel belangrijk hier. Ja. Dat nou ben ja, ik ja, met zo, je eens. Formule 1 is zo'n ja. zo gevoelig onderwerp in de Zandvoort. Ah, ja. Ja, ik, ik wil jouw benen hier ook verholen. Ik ja, ben het ja, er vast mee eens. Het hele meningen, de, mijn mening gewoon over dat uitstoot is... Weet je, hier in Nederland is het echt wel netjes geregeld allemaal. Maar het moet altijd meer, meer, meer. En het grappige is, als jij... Kijk naar heel veel Europese landen. Ik was bijvoorbeeld in Kroatië, dat is het originele land van Skoda. Uh, daar word, die worden daar gemaakt. En ook in, in ik was ook naar Mallorca afgelopen, uh, weet ik veel, gewoon even een tijdje terug. Heel lekker veel vakantie, jongen. Je bent jaloers. Oh ja, nou ja, ja dit is toevallig hoor. Maar ik dacht wel, Kroatië was al een jaar geleden, uh, of anderhalf. Maar goed, mijn punt is: in die landen, echt bijna in, in, in alle Europese landen, dat zie je niet als je er niet, als je er niet, als je er niet komt, fysiek zeg maar. 80% van de auto's daar zijn allemaal oude diesels. Ja. Allemaal. Daar wordt ja, nog steeds dat, de meest verkochte auto in. Bijvoorbeeld betekent... Kroatië, Mallorca, Spanje, Italië, ja. Frankrijk, België, Duitsland. Dat betekent België, niet dat je hier niks, niks moet doen. Nee, maar, ik, nee, maar, ja. maar we die man moeten niet dan naar. Maar we moeten niet zo naar ons kijken als de rest van van moker Europa gewoon geen moeite doet... en nou, 80% ja. procent van de bevolking... rijdt op dieselgas. Nee, maar, M nee, maar Diesel. ik kijk, kijk, Bijvoorbeeld een voorbeeld aan China, weet je wel. Dat is een heel erg vervuilend land. Net zoals Amerika Dan en Rusland, alle grote landen. Uh, want het zijn grote landen en grote industrieën. Maar dat is wel nu een stijgende lijn... en een voorloper op allerlei... Duurzaamheid en hoe dat systeem van het land in elkaar zit, kan je allerlei discussies over voeren waarom het daar zo snel gaat, maar die zijn op dit moment sneller dan de EU dan Amerika. Nou, ho -ho, ja. dan maar dat, ja. dat is ja. wel heel dubieus. Want als je het per capita gaat bekijken valt dat sowieso mee. En de cijfers van de Chinese overheid zijn niet betrouwbaar. Gewoon op geen enkele manier. Heeft okay, niet eens te maken dus met, ook, met zeg uh, maar onafhankelijke metingen. Ja, ah, maar dat is niet Chinezen, onafhankelijk te uh, meten, want het moment dat jij een onderzoek daar wil doen, dat wordt ook tijdens corona gebeurd. Dan wordt er dus verwacht dat China dat als het ware namens jou gaat doen. We hebben echt een ja. heel ander gesprek. Ja, maar maar je kan niet, niet uitgaan van die cijfers. De, en dat is echt niet... De, dat ik, ik, want ik wil vergroenen, dus ik sta niet, niet aan, aan, aan jouw kant zeg maar, daarin. Maar uh, China is niet het goede voorbeeld. Dat is gewoon, dat is nee, niet maar ik gaf het in de argumentatie als letter C, zeg maar. Als een heel klein subdingetje van... je kan zelf wel stoppen met alles, maar dan gaat niemand het doen... Uh, gebruik je welvaart om te doen wat nodig is... en te helpen waar dat kan. Je, je kan Nederland blijven vergelijken... met andere landen, maar... klimaatproblematiek is een wereldwijd probleem. Ja, maar ik denk, dus het, je kunt het, het wel met, gaan zeggen... Wij van wij, waren wij doen het, het beter land, dan de Het meest welvarende land die met schepen... de hele wereld overgingen. Wel ook allerlei dingen gedaan die we nu niet meer zo goed vinden. Maar wij dreven handel. Oh. Wij, hebben, wij zijn als een van de weinige landen... Uh, die echt agress, agressor... en oorlog hebben gevoerd... Uh, de, in, in, op Europees grondgebied, wij hebben geen grote leiders of zo voortgebracht. Wij hebben altijd gefocust op die handel, op wat we kunnen. Daar zijn we nog ja. steeds, anders waren we inderdaad maar gewoon een België of een, uh, of een klein ander land op de wereldkaart. Ja, Nederland is niet zomaar een land. Dames en heren, ik ga het afronden. Dit gaat helemaal uit de hand lopen. Ja, het kwartiertje is alweer voorbij. het is geen kwartiertje meer. We gaan even lekker naar muziek luisteren. Dan gaan wij allemaal even bijkomen. Dan zien we jullie zomaar het irritatiefactor voor discussie 2.0. You're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand up guy. Whatever devil's inside you, don't let them out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please. Maybe just stay inside I know you're craving some fresh air But the ceiling fan is so nice, so nice right? And we could live so happily If no one knows that you're with me I'm just kidding But really, Kinda really Rina Carver, met We went please, please, please. En daarvoor, you two with pride in the name of love. Ja, zijn we allemaal bijgekomen van die verhitte Zandvoortse kwartierdiscussie? Nou, we wow. hebben heel veel items gemist. Yeah. Nou, wij waren nog bezig hier. Dus. Ja, we hebben heel veel items gemist. <laughs> het is nu toch echt tijd voor ons irritatiefactor. we hebben de wereld weer opgelost hoor. We, de, de, de, de, de, de, zoals altijd in de ZFM-studio hier worden de wereldproblemen opgelost. In ieder geval, het wordt uh, het wel een irritatiefactor. En zijn die van mij afgelopen maand, het is uh, Ticketmaster. Want ik wilde weer eens uh, conceptkaartjes kopen. En dat is wederom niet gelukt. En ik denk dat ik niet de enige ben hier. Nee, ik stond 80.000ste uh, in de rij. Van welk concert dan? Wat heeft er in een uh, godsnaam gespeeld? Wat, wat we net uh, hebben gehoord van Sabrina Carpenter. Dat was echt heel leuk. Yeah. Maar uh, vanochtend was dat dus. Maar nog een veel directer en uh, echt tekenend voorbeeld van Ticketmaster. Vorig jaar met Taylor Swift kaartjes. Ja. was echt niet normaal. We, waren, uh, we wilden natuurlijk gewoon voor Amsterdam. Hè. Die concerten die uh, mm -hmm. begin For de, de maand daar waren. Ja. Ja, voor de Eras Tour. Ja. Uh, nou ja, dan moest je ook al van tevoren zo aanmelden... dat je een code kreeg en dat je een mailtje... want het was allemaal met heel veel mensen... dus maar een paar mensen konden uiteindelijk kopen. Een paar mensen, stond alsnog 70.000 of zo. Nou, we hadden dus een kaartje. We hadden echt letterlijk aangeklikt drie kaartjes. Kopen, betalen, maar gewoon geen bevestiging. Gewoon geen bevestiging van die kaarten. Die waren er gewoon ineens niet. Wel betaald. Ja. Echt? Heb je je geld wel teruggekregen? Het geld kwam uiteindelijk wel terug... Maar dat is gewoon ticketmaster. Je kan er niet van uitgaan. Ook vanochtend met die kaartjes. Je begint 70.000 om 10 uur. En om kwart over 10 ben je nog op dezelfde plek. Hebben jullie dus nu geen kaartjes? Nee. nee, we hebben geen kaartjes. Dus oh. we zijn eigenlijk weer, Wat jammer. Uh, teleurgesteld voor ja. Sabrina Carpenter. En daarom ga ik liever gewoon naar artiesten die... Op, tot op de dag van het concert nog niet uitverkocht zijn. Ja, maar kijk, ja, ja. ik vind het zo, en dit is natuurlijk zo... iedereen moet, vind ik dat het in principe... nou ja, het recht is een groot woord, je hebt geen recht om naar concert te gaan... maar ik vind dat iedereen de kans moet krijgen... om gewoon kaartjes te kopen voor de concert... hoe groot het artiest ook is, waar die naartoe wil gaan. En dat moet ook kunnen als je bijvoorbeeld een werkdag hebt... of je zit midden in een meeting. En waarom moet ik dan van Ticketmaster... terwijl het toch een loterij is, want dat is het gewoon. Ik bedoel, als jij hem om tien uur aanklikt, sta je of 80.000 of 5.000 in de wachtrij... maar hoe dan ook, het is irritant. Moet je dus toch daar op dat moment staan? Dan denk ik, ja, waarom verzinnen we niet gewoon met de hele muziekindustrie wat anders? Wie haalt nou winst uit Ticketmaster behalve Ticketmaster? Nou, maar dat is dus hmm. het ding. Ik ben naar Down the Rabbit Hole geweest en daar was dus ook um, voor. dat ging ook allemaal via Ticketmaster. En um, zij, uh, op een gegeven moment had Down the Rabbit Hole een probleem met de parkeer. Kosten. Of de, park, de parking, want dat was allemaal niet goed geregeld. En toen kon je dus een, een pendelbus ticket kopen. En die moest je dan via Ticketmaster kopen. En vervolgens hadden ze het parkeerprobleem weer opgelost. Dus dan kon je ticketmaster, uh, via Ticketmaster je pendelbus ticket weer verkopen. Maar dan, dan krijgen zij, verdienen zij daar dus twee keer servicekosten over. Uh, dus ze verdienen gewoon goudgeld. geld... En hun excuus is: het is veiligheid, want via ticketswap is het onveilig. Ja. Uh, maar ja, je, je biedt natuurlijk, uh, ja, je ontneemt daarmee heel veel kansen. Ja, en het levert ook gewoon, en dat merk ik aan mezelf, gewoon heel veel frustratie op. Als ik zie dat een grote artiest komt naar Nederland die ik wil zien weet ik van tevoren al dat ik waarschijnlijk geen kaartjes ga kunnen kopen... tenzij ik twee uur van tevoren met vijf apparaten in de wachtrij sta. Ja. En weet je, die tijd heb ik niet. Ik bedoel, ik moet ook gewoon werken. Met Telespuff, Store kaartjes had ik een rij-examen. Nou, dat kan je echt niet even afzetten omdat je tickets moet kopen. Ja, nee, maar... Ja, dat ik het even stil, hoor. Ja, ja. even kaartjes kopen. Ja. Nee, maar dat, ja. maar, maar dat is een voorbeeld van waarom moet het dan zo? Dan denk ik van, ik ga even, dat is dan los van het evenement zelf... bij de Formule 1 heb ik kaartjes gekocht van voor vorig jaar... Wat heb ik daar gedaan? Wat, je had twee weken de tijd om je in te schrijven op de kaartjes die je wilde kopen. Nou, dan kon je dat gewoon rustig doen. Alle tijd van de wereld gewoon rustig gaan. Ik zeg, je zegt, ik wil twee duinkaartjes kopen. Dit en dit ben ik. Mijn naam, vooradres, nou, uh, bevestig, inschrijving doe je dan. Nou, dan wacht je, dan wordt, wordt er geloot. Dan krijg je een mailtje. Uh, dan ben je drie weken later van, nou ja, je bent ingeloot. Je kan nu je kaartjes kopen en die moet je dan wel echt kopen om fouten te voorkomen. Natuurlijk, het is niet zo dat je, je kan inschrijven om door te verkopen. Je moet ze wel echt voor jezelf kopen. Nou, dan kan je. Je een tijd om rustig je kaartjes te kopen. Niks aan de hand. En het is dezelfde loterijers met Ticketmaster. Dan denk ik, ja, maar waarom doen we dit niet voor elk event? Geld. Ja. Nee, maar waarom geld? Maar niet, maar niet. Uh, Uitverkopen doe je toch wel. Ja, maar ja, uh, de, de, hoe meer, hoe beter. Ja, maar hoe meer, hoe beter. Dat past er maar 15.000 is zo ja, alleen. Ik ben het al helemaal met je eens. Ik denk dat het echt gewoon een kwestie is in dit geval... van ja, een, een competitie maken, zeg maar, van zo'n soort programma dan moet er dus iemand opstaan die dat gaat doen... en die die connecties legt met die organisatie... en ook kan bewijzen dat ze dat kunnen. Dus ik hoop dat die, snel, dat die er snel is. Mirko, ik vind dat wel een taak voor jou. Ja, Mirko. Ga over, want, want Formule 1-tickets koppelt via cm.com. Dat is natuurlijk de partner van de serie. <laughs> Waarom uh, laten we niet gewoon een op cm.com? Ja, nou, ik wil wel reiken, want jij bent de IT-er oh, oh. toch? Dan doen we dat gewoon samen. Ja, laten we dat uh... samen, Dan gaan we dat doen. Vind ik goed. Je lossen we opnieuw een wereldprobleem op. Nou, dat was de irritatiefactor. Nu is het hey. tijd voor onze andere standaardgebruik, namelijk. Uh... De M &M Hit van de Maand. Ja, en hoe kan het ook anders? Die is deze maand van onze enige echte Isadora. Vertel maar, wat heb je uitgekozen? Ja, nou, ik, zoals ik net al zei, ik was naar Down the Rabbit Hole. En daar uh, trad Jungle op. En uh, Jungle is een hele leuke band. En um, het was helemaal geweldig. En um, een van mijn favoriete nummers van hun is Af Been In Love. En uh, die gaan we als het goed is nu luisteren. Ja, we gaan er nu naar luisteren. De M&M hit van de maand. M&M hit van de maand. <tied> Touch me, might get arrested. She's sitting in my new shit, We still getting messy, playing Anita while she got her feet up. And she lit me from the neck up. All I wanna do is fuck it. I don't care if you rush it, only care if you touch it. Damn, this energy buzzing, backseat for good loving. You could've just got a hotel. You look good for OL oh well, Only care if you want me I've been, I've been in love I've been in love I've been in love I've been in love Pussy got no doors Make a nigga wanna relax But she got no flaws. Make a nigga wanna recap. I could tell I love you from the first day. I said you was winning when we first met. Yeah. I dying just to My time. Ja, ja, je hoorde Jungle met I've been ah, in love. M&M van deze maand. Nou ja, leuke nummer. Wat vonden we ervan? Ja, ik vond hem ook wel leuk. Ja, Lekkere vibe. Ja, ook echt geweldig. Je hebt ook good times, toch, van hem? Ja. Ja, het is echt een heerlijk nummer. Lekker ja. zomers en relaxed. Ja, nu hebben we de tijd om te gaan doordraaien. Dus een beetje vooruitblik op volgende maand. Maar we hebben ook nog tijd over. Dus ik zie een item staan. Ons persoonlijk Vendetta is eindelijk opgelost. Toen werd het weer uitgesteld. Jammer, vertel. Ja. Voor uh, mensen die uh, Zandvoort al vaak bezoeken. En eigenlijk een beetje zo sinds 2017, 2016. Die hebben sinds altijd in de zomermaanden op het Badhuisplein... zien sinds daar de prachtig verlichte reuzenrad zien. Uh, en die keerden natuurlijk vorig jaar niet terug naar Zandvoort. Omdat er maar een vergunning voor tien dagen werd afgegeven. En dat niet voldoende was voor de exploitant van het reuzenrad. Nou, een zeer mysterieuze klacht. En, en uh, ja. uh, uh, Nu, dit jaar, komt het reuzenrad terug. En dat was eerder al nieuws. Maar dan wel een week later, want eigenlijk zou die er morgen al staan. En ik dacht wel afgelopen dagen, ik zie helemaal niks van opbouwwerkzaamheden. Ik was gisteren ook nog op het Badhuisplein. Dan is het normaal dat er allemaal van die mensen in van die touwen hangen om het dan heel hoog uh, daar allemaal te installeren. Maar wat blijkt nou? Het reuzenrad wat eigenlijk was besteld door uh, de organisatie van het Zandvoort Race Festival, die het dan in hun programma heeft opgenomen, uh, ontbrak aan een veiligheidskeurmerk. En de gemeente schrijft vandaag dat dat ligt aan vertragingen bij de keuringsinstantie en VWA. Uh, de uh, voedsel- en warenautoriteit. Uh, die kampt met personeelstekorten en zomervakantie, schrijft de gemeente. Ja, ik kamp ook wel eens met vakantie. Waardoor, waardoor, waardoor forse, Ja, ik vond het zo'n vreemd reeltijd, Waardoor Waardoor forse wacht wachttijden zijn ontstaan. Nu heeft Zandvoort Beyond, de organisatie van het Racefestival, wel actie ondernomen. En is druk op zoek geweest naar een alternatief. En dat is gelukt, want volgende week, op 2 augustus... komt er een vervangend reuzenrad uit Duitsland naar Zandvoort toe. Het zijn toch weer die Duitsers die ons helpen. Um, er zijn er genoeg op het strand, zag ik. Ja. Precies, dus misschien komen ze ook nog wel even helpen opbouwen. Nou, in ieder geval, de officiële opening uh, is op vrijdag 2 augustus. Dan gaat hij zijn eerste rondjes draaien. Oh nee, de officiële opening is een week later pas... omdat dan ook het racefestival begint. En kinderen kunnen dan tussen 4 en 5 gratis mee... Ja. Dat is wel leuk. Zijn we allemaal ja. al eens in het reuseraad geweest toen ik er nog stond? Ja, zeker. ja sowieso. Ja. Maar, maar ik moet wel zeggen: en dat wil ik toch blijven herhalen. Ik vind het wel een beetje bizar dat dan de gemeente het deels heeft bijgedragen aan dat racefestival. Dat er niet zo heel veel bijzonders wordt gepland voor dat racefestival, maar dat vervolgens wel van dat geld een reuzenrad komt te staan. Terwijl. Normaal is het zo met een kermis en, en met dat soort attracties... dat die mensen zeg maar de gemeente betalen om ergens te mogen staan. Dus ik vind dat toch wel... Ja, ik, ik moet het toch nog gezegd hebben, dat, dat zit bij maar mij niet goed. Ik ben heel blij de dat een Reuserat komt. De hè? vraag is ja. of de organisatie van het racefestival het Reuserat wel betaalt. Want de voorgaande jaren was het er. Ja, dat hoop ik niet. Maar laat ik het zo zeggen, ook de andere. Want er komt het ook een soort kermisje überhaupt. Hè. Ze gaan meer kermisdingen doen, begreep ik. Ja, en ja, daar voel ik me toch... Daar voel ik me dan toch conflictend over. Dat ga ik wel even uitzoeken, want dat vind ik wel... Ja, dat nou, vind, dat, vind je, ik, dit, dat voelt uh, voor mij niet als een racefestival, zeg maar. met zomer Schrijf een betoog voor een uh, Zandvoortse courant. Die niet bestaat, maar de Zandvoortse. courant. Die, die bestaat? Ja, die bestaat. ja? ja, ja, letterlijk, ja We hebben letterlijk ja, we hebben een de, de zandvoortse uh, courant. Ja, maar die heet toch niet de Zandvoortse ja, courant? De dat Oh, dan had ik het goed. <laughs> oh, dan had ik het wel goed. Oh, nou, dan schrijf een betoog voor een Zandvoortse courant. Terwijl je in... Het reuzenrad. zit. Of een draai. Dat vind ik een uitdaging voor ons journalisten. hier. zonder brief. Nou ja, prima. Ja. Nee. Ja. Kan ik wel dat doen? Want ik ik ah. doe geen opiniestuk alleen bij dit programma. Maar. Ja, maar uh. dit is jouw opiniestuk toch? Daarom zijn we ooit begonnen. Over het reuzenrad. Goed. Nou ja, überhaupt over oh, jouw opinie. Dit. Ja. Ja, oké. Okay. Uh. Goed, ik heb verder nog wat Sans nieuws. En dat is namelijk dat de GGD zorgwekkend gebruik van verslavende middelen ziet door jongeren in de regio. Nou, ik weet dat Nicky daaraan bijdraagt, maar uh, de rest weet ik wat niet. Wat hoezo? <laughs> Wat wil jij hiermee zeggen? Nee, ze staan hier op. Het enige uh, wat ik gebruik is adrenaline op de 7. L Mickey alcohol is ook een verslavend middel, hè, dus ik denk dat hij dat bedoelt. Hij oh, nee, bedoelt gewoon fans even. van Formule 1, die hebben altijd oh, wel ja. iets... Uh... Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is een correlatie. <laughs> of een direct verband. Het onderzoek wat de GGD nooit heeft uitgevoerd. Nou, een, um, het is een interessant onderzoek en heel serieus om ook even te gaan lezen. Want er zijn dus ook mensen geïnterviewd voor dat onderzoek die eraan mee hebben gedaan om verdere inhoud en, uh, en verhaal te geven... bij waarom het nou komt en waardoor zij denken dat het zo is. staat op GGD Kennemerland En daar staan interessante dingen in waar je deze zomer eens over kan nadenken... als je weer eens een evenement of een feestje ziet. Ja. Dus uh, dat, daar laat ik het bij als een kleine cliffhanger. Ik heb eigenlijk nog één nieuws één nieuwsitemje. Nou? Dat is namelijk dat uh, de GGD, geloof ik, erachter is gekomen dat... Uh, het zeeschuim een hele hoge PFAS-waarde bevat. Oh, ja. Dus mensen, ga niet spelen met het zeeschuim op het strand. Gewoon een hele kleine waarschuwing, maar dat is niet goed voor je. kan je enorm ziek van worden wat, wat is op de ja. lange ja. De termijn. Wat is PFAS ook alweer? Bepaalde bacterie. Uh, ja, dat is een is bepaalde uitstoot. Is ja. dat eigenlijk, wat terechtkomt in het water en dat is kankerverwekkend. Weet je wat voor dingen allemaal. Dus, dus je kan prima zwemmen, maar speel niet met het zeeschuim... en zorg ervoor dat je kinderen er ook Schuim. niet mee gaan spelen. En alleen in bad? ja. Schuim ja. alleen in bad. Ja. Of op en niet van de zee. Schuimparty, bestaan die uh, hier in het antwoord? Schuimparty uh, Noordzee, hé! Hey. <laughs> ja, met P-pas ga nee, dus niet. Ja, nee, nee, nee. Dat moeten we dus niet. Geen doen. goed idee. Die die nee, voor, ik vind, dat is geen ver. shampoo. Maar als je dus een vijand hebt, dan zou dat te overwegen kunnen zijn. Een schuimparty organiseren met je vijand. Oké. Okay. Nou ja, okay. goed, het is allemaal wel weer fantastisch. Nou ja, als het schuim maar op het bier blijft en niet ergens anders. <laughs> Oké, okay, dat is een mooie manier om verder te gaan naar het volgende nummer. We gaan even luisteren naar uh, Blink182. Wat zo so meteen naar de Pride, denk ik. Zo so meteen naar de Pride. Ja, dat vind ik wel een goed idee. Laten we dat doen. Maar eerst even een stukje muziek. Blink maar naar toe. Dance with me. Komt hij? Ja, je hoort het Blink One de It met uh, Dance With Me. Uh, toch wel een van mijn favoriete nummers van het nieuwe album. Wat natuurlijk nou ja, vorig jaar is uitgekomen. inmiddels het uh, album One More Time. Al vaak nog wat van gedraaid over, uh, op de radio hier. En nu is het tijd voor uh, Jelman. Die gaat even wat vertellen over Pride at the Beach. Wat natuurlijk in volle gang is op het moment. En ook dit weekend tot zijn uh, nou, klimaat gaat komen. Zullen we maar zeggen. Ja, zeker. Dus is mooi samengevat. En fijn dat ik even deze vijf minuten in mijn eigen programma mag uh, Zeker aan een je... ander evenement. eh <laughs> <laughs> uh, uh, nou ja, Pride at the Beach staat natuurlijk weer voor de deur, of is eigenlijk al bezig zoals je net zei. Uh, uh, we hebben vorige week een hele mooie begin gehad. Eigenlijk ook al een maand eerder, vorige maand, hadden we de opening van de exposities in Draathuis waar elf verschillende kunstenaars hun kunst exposeren, wat allemaal een beetje gerelateerd is aan Pride en het thema Together. Dat ook verschillende stijlen, fotografie, schilderkunst, maar ook binnen die uh, schilderkunst bijvoorbeeld verschillen ontstaan over contrasten en het verhaal erachter die nu te zien zijn. Dat is eigenlijk al vanaf eind juni. Goed nieuws daar trouwens bij is, is dat die expositie zo succesvol is... ook veel werk al zijn verkocht, dat die is verlengd tot eind augustus. Dus niet tot de Meta Pride, maar nog ver daarna. Dus dat is hartstikke mooi. Um, uh, dan hebben we vorige week eigenlijk het eerste programmaonderdeel gehad... Uh, bij de Protestantse Kerk, een Pride-pelgrimage. Je moet maar even opzoeken wat dat is. Dat was een hele mooie bijeenkomst, maar dat waren in ieder geval mensen... die Vanaf Zandvoort de kerk naar de kerk in Amsterdam, de Nassaukerk, gingen lopen en onderweg allerlei vieringen beleefden bij andere kerken en uh, religieuze instellingen. Um, afgelopen woensdag hadden we in de Zandvoortse bioscoop, ja hij bestaat nog in de filmzaal, een vertoning van de film Uit het leven van uh, Tim Dekkers en uh, bedenker Henk Burger. Met drie hoofdpersonen die vertellen over hun uh, zelfmoordgedachten, want in de lbti gemeenschap is dat vijf tot negen keer hoger dan in het... De rest van de deel van de samenleving. Een uh, schokkend resultaat van vaak jarenlange uitsluiting, pesterijen of bijvoorbeeld je biologische familie die je uit huis smijt. Allemaal letterlijke voorbeelden uit die documentaire. Ook trouwens online te zien via uit Uithetleven.com. Uh, maar daar wilde ik even bij toevoegen dat het een hele mooie bijeenkomst was woensdag. Uh, veel mensen op afgekomen. Um, hebben we ook nog een mooi nagesprek gehad met, met de maker? Eigenlijk zou ook een van de hoofdpersonen uit de documentaire aanwezig zijn, maar die had op dat moment corona. Want dat bestaat blijkbaar ook nog, dat virus. De variant nu heet trouwens flirt, en dat vind ik dan weer heel leuk dat dat met Pride is. En dat dat. Uh, uh, nou ja, dat is gewoon even een tussenstapje. Het is natuurlijk niet fijn als je corona hebt, maar ik vond de naam wel grappig. Um, dan, we, uh, dan hadden we dat. We hadden gisteren een bij mango's, Dat was ook heel gezellig. Morgen gaan de meeste mensen naar Amsterdam. Want daar is dan de Pride March. En ook een markt in het Vondelpark. En optredens en artiesten in Amsterdam. Uh, waar gewoon van alles gebeurt. Maar je kan s'avonds ook nog voor de mensen... die dat misschien wat minder leuk vinden... naar een young open mic in Zandvoort. Bij Cosmico Beach. En dan gaan een aantal mensen uh, gezellig met elkaar eten. Spelletjes doen en... Uh, Echt een jongere bijeenkomst voor 18 tot 30 jaar waar iedereen uh, welkom is. En uh, een nieuw experiment vanuit het COC ook uh, komt dat vandaan. Uh, maar wat hebben we dan zondag en de rest van het weekend? En dan ga ik er even snel doorheen. Je kan om 10 uur naar een Regenboog Kerkdienst, een speciale dienst in de Protestantse Kerk. Daarna kan je gezellig meebrunchen op het strand at the beach bij Paviljoen Ons, strandafgang 11. Waar ook s'avonds de Pride at the Beach Women Party is. Voor 16 euro heb je een kaartje met twee top-DJ's en nog een surprise act. Uh, op maandag staat eigenlijk het main event... dat wordt ook door onze marketing als uh, hoofddag neergezet. Uh, te beginnen met natuurlijk een radio-uitzending op dezezelfde zender... vanaf locatie bij Wijna op het Stationsplein... waar dan ook de pre-party begint... waar mensen zich voor de parade verzamelen... Uh, die om drie uur vertrekt vanaf het Stationsplein naar het Raadhuisplein, hier in het centrum... Uh, en daar is dan een streetparty van 4, uur, 4 tot 10 uur. Met ook aandacht voor onze ambassadeurs. En nog tussendoor nog wat bijzondere momenten. Maar ook optredens van onder meer Inge Lambo Is een artiest uh, uit Amsterdam. Of uh, Pride ambassadeur in Amsterdam dit jaar. En uh, timmert ook flink aan de weg uh, met haar muziekcarrière. En is onder meer al bij NPO Radio 2 geweest. En heeft ook het Pride Anthem dit jaar geschreven. Uh, Emiel Baars komt optreden, DJ Mick uit Zandvoort wel bekend. De Destiny Daddies komen dansen. En als je een leuke, bijzondere, verrassende dansact wil zien, moet je zeker even langskomen. En de avond wordt afgesloten door Alice Allston, die ook uit de Amerika Amerikaanse, hoor mij nou, de Amsterdamse scene heel erg bekend is. En uh, vooral ook in Rotterdam uh, best wel veel draait, DJ Alice. Dan hebben we een afterparty bij Lift. Ja, ik zit lekker met sleutels te spelen. Hoor je ja, dat? Ik denk wat hoor ik nou? Ik word best hard. Een afterparty bij Lift Zandvoort in de Haltstraat 19. Omdat iedereen op maandag vaak toch nog een dorp gaat, wilden we dit jaar vanuit Pride at the Beach ook iets faciliteren. Dus nou, dat is een mooie uh, avond waar je dan naartoe kan. Even erbij gezegd, is dat het dit jaar trouwens super mooi weer wordt. Hebben jullie het weerbericht al gezien voor komende is echt geweldig. week? Geweldig. Vorig jaar viel het. Compleet in het water was het regen, wind, storm. De parade moest uh, windvrij via een andere route ook uh, plaatsvinden. Dit jaar kan alles volledig doorgaan. 25 graden zon. Uh, dat was vorig jaar niet fijn en mijn pruik waaide de hele tijd af. Dat ja. is wel een beetje. Uh, ja, dat is zeker niet prettig. Maar het leuke van het mooie weer is ook dat er een echt groot strandfeest uh, is. Bij Cosmico Beach op dinsdag 30 juli vanaf 4 uur. Je kan nog kaartjes kopen. En, uh, de grote dj's, ook van Stanford Live onder meer, uh, Define en onze eigen To The Max dancers, die zijn ook weer vertegenwoordigd. Dus al met al okay. een, ja, een heel vol programma, want ik ben vijf minuten achtereen aan het woord geweest. Ja. Maar wat ik toch nog even erbij wil zeggen, is ja. dat um, we ook dit jaar weer een vernieuwend programma hebben neergezet. De achtste editie van het evenement. Ook tijdens corona hebben we gewoon plaatsgevonden en toch onze draai weten te vinden. Uh, en dat ik gewoon trots ben op de organisatie... en ook hoe dit jaar weer uh, tot stand is gekomen... ondanks allerlei dingen. Ik denk uh, wij allemaal. Ja, ja nou, mooie dankjewel. woorden. Dank je wel, dat vind ik, uh, vind ik leuk om te horen. En uh, kijk natuurlijk op Instagram... bij Pride at the Beach... voor meer informatie. En ik hoop je daar te zien... om samen de liefde te vieren... en dat je mag zijn wie je bent... Uh, en mag houden van wie je houdt. Oké, okay, mooie dus tot woorden. Tot we gaan even naar een stukje muziek... en dan gaan we onze uitsering alweer afsluiten... Even naar het Taylor Swift Mirrorball. Je hoorde Mirrorball van Taylor Swift, Toch wel echt een van mijn top 5 nummers. Een beetje ook om te vieren. Dat afgelopen woensdag folklore. Vier jaar oud is geworden. Allemaal niet opstaat. Echt ja, open. dat is ook niet... wow, Echt fokkend. Wow. Ja, dat zo is het bij mij begonnen. Hè, met Taylor Swift uh, verslaving. Hè, folklore. Ja. Het begint ja. casual. Het is dus een anti-druk. Maar goed, in ieder geval. Dit was het alweer bijna de uitzending van uh, Jelmer en de uh, M&M's. Hebben we nog wat laatste woorden. We hebben nog een paar minuutjes. Even een, te nabrander. een nabrandertje. Een n Nee, niet echt. Zomervakantieplannen. Zomervakantieplannen oh, hebben, we we nog ja, ja, hebben we Dat is een goede kijkje. Ja, zeker. Nou ja, wat mijn, altijd mijn goede vooruitzicht is na heel druk te zijn geweest met Pride at the Beach, is dat ik uh, bijna drie dagen daarna, dan ga ik op vakantie twee weken met de trein ook weer dit keer intreden. Samen met Bram trouwens, die nu ergens daar weggedoken is bij het, het hondje. Hond. Ja, <laughs> bij het hondje. Uh, uh, gaan we intreden, dus dat is hartstikke leuk. Uh, en daar kijk ik heel erg naar uit, daarom... Waar ga je kom, heen? Uh, we gaan naar Berlijn uh, eerst. En dan uh, Dresden. Klaar. Uh, Pilsen, ja, waarschijnlijk wel. En uh, Bratislava. En dan als laatste Wenen. nog. Uh, leuk, oh, leuk, man. Nog, ja, 15 dagen. Dus uh, heel veel zin in. En dat helpt ook wel een beetje om... Uh, de komende dagen nog door te komen. Want het is allemaal wel heel erg leuk, maar het is wel heel veel energie. En deze keer niet uh, bij de verkeerde hand uitstappen. Oh, <laughs> oh ja, ja, ja dat, dat had Bram eigenlijk even moeten vertellen. Maar hij wilde niet op de radio. Nee, dus hij wil zo, dit, ja. niet, dit wilde hij niet delen. Ik heb het verhaal oh, ook gehoord. Mickey nog vakantieplannen? Uh, nee. Meer kan nog vakantieplannen? Nee. Maar je hoeft niet te se Eind ja. september ga ik naar Hongarije. En verder ga ik gewoon heel lekker relax niks doen. Je ga naar de Efteling? En ja, de Efteling, nou ja, precies. En verder gewoon lekker, lekker projecten vrouwen. afmaken, een beetje relaxen. Ja, ja maar dat, dat willen ze dus juist niet zo. Oh. <laughs> ja, ja, ja, maar... Welmer. Scratch, scratch that, scratch that. Nee, maar, maar nee, dat wordt, uh, wordt leuk. Ja, Dus, dus ik, ik, ik vooral gewoon even mijn rust pakken. Want ik merkte toch wel dat met alles wat ik doe, bedrijfje, politiek wat ik vond, ik was eigenlijk best wel gestrest. En nu ik gewoon de afgelopen weken even niks heb, voel ik ook helemaal zo alles van mijn schouders afzakken. En, en ben ik juist productiever en blijer? En Isidore nog vakantieplannen? Ja, ik ga wel pas eind september. Want ik, uh, ik werk uh, bij de VPRO. En dat is in de zomer, zou je denken, lekker rustig. Maar dan gaat natuurlijk ah. ongeveer iedereen op vakantie. Dus uh, ik moet nu vier programma's tegelijk ja. uh, doen. Dus, dus ook, ja. uh, ook vanwege zomervakantie hebben jullie uh, tekort aan personeel. Uh, ja, daar ja. lijkt het bijna wel ja. op. Nou ja, het zijn gewoon alle mensen met kinderen... die moeten ja, natuurlijk precies. in het hoogseizoen weg... En uh, ik zou eerst gaan, maar toen dacht ik, ja, ik hoef niet in het hoogseizoen weg. Dan moet je dus niet waarom dan wel. Ja. Uh, dus wij gaan in september gaan we kamperen in de Ardèche in Frankrijk. met. Het uh, oh, is vaak ook, de ook de iets goedkoper, dus. Ja. Je wint toch? Ja, ik, ja, het is goedkoper. Ja. Ik merk ook op kantoor dat je alles in terecht om een hele vakantie met kinderen. En dan is het zo'n beetje, ja, beetje werk oprijden. Ja, dat is wel chill. Want dan kan je wel overuren maken. Dan kan je dikke stacks. Nou, maar. overuren maken, dat uh, doe ik niet als een nieuwe kantoor nee, nee, nee. nee, nou, ik zou het wel weten nee, hoor. Nodig. Dikke stacks, jongen. En dat is toch gewoon, waarom? Kijk, het is vakantieperiode. Iedereen is al weg. Maar dat is voor mij ook een relaxte periode. Even een beetje reflecteren. Een beetje chill op kantoor. Werk ja, afmaken. Het is, is rustig op kantoor. Een ja, je kan op de stoel van je baas gaan zitten. Want hier is toch niet meer. Een beetje koffie drinken. Ik denk, uh, de, uh... Nou ja, ik, nee, ik was vorige week vrijdag. Je eigen was... designs maken. Nee, vorige week. Nou, designen kan ik niet. Vorige, <laughs> we... vorige week vrijdag was ik alleen. Ik vind dat best wel gewoon even lekker direct. Ik kan gewoon even werk wegwerken. En gewoon uh, nou ja, lekker door. In ieder geval, uh, dit was hem alweer. Ik wil iedereen bedanken. Isadora natuurlijk speciaal. Ik hoop dat ja, het leuken, wat je het leuk vond. ik wil jullie gaan. bedanken. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou, je bent hier wat mij betreft. Wij ja, ook. Uh, Jij bent wat mij betreft ja. altijd welkom hier. En waar kunnen we jou dan vanaf, uh, nou ja, denk maandag weer gaan horen? dan. Ja, aankomende maandag tussen 7 en 9 op Haarlem 105. En we gaan het oh, hebben ja. over duurzaamheid. Uh, want uh, Gen Z vindt dat heel belangrijk. Maar uh, ja, maak je daarmee eigenlijk ja. wel verschil? Dat is de vraag. Je zit hier wel denk ik, in een bijzondere Gen Z groepje. Ja, nog je... een leuke ja. uh, uh, Millennium. Dan, dan. voor uh, <laughs> duurzaamheid trouwens. Want op het moment van je uitzending is natuurlijk um, Pride bezig. het Pride at the Beach event in Zandvoort bezig. En we hebben sinds vorig jaar dus ook van die recyclebare bekers. Met ons logo erop. Heel goed. Dus die mensen voor minder geld zeg maar, weer kunnen inleveren. Dat ze een biertje goedkoper hebben en zo. Ah, oh, heel slim, dus dat, ja. Ja, dat soort dingen werken echt. Ja, We dat, dat werkt heel We worden massaal natuurlijk. Ja, collect, is ja het, oh, bakers, het ja. laatste nummer wordt hier ingestart. Iets door, ik wil je nogmaals bedanken. Allemaal maandag yes. naar Haarlem 105.000. Natuurlijk wel vanaf de Pride in Zandvoort. Ja. Bedankt de rest van de M&M's. En maken nog een mooie avond van nu nog even. Armin van Buren met David Getta En Aldea met In The Dark. Luister hier. Een fijne avond. Doeg.